Het weer, vandaag volop zon, 20 tot 25 graden, maar omdat er weinig wind staat voelt het warmer aan. En morgen opnieuw een graad of 23, vanaf woensdag meer kans op regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 dan hoeven richting Friesland door de werkzaamheden tussen breesland en Koornwerderzand een half uurtje vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee, zandvoort een zomerhit. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.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 We gaan praten met Astrid van der Veld van GBZ over het nieuwe politieke seizoen in Zandvoort, wat al is aangebroken. Bart Schuitenmaker uit de Haltenstraat van Zin en wellicht een paar andere ondernemers komt vertellen over een gast die hij wil uitnodigen voor de Winter Pride. Duco Boukes, coördinator van de fietsheidtest, komt vertellen over de sportactiviteit voor 55-plussers. Nou maak ik me zorgen of ik daar zelf ook wat aan moet gaan doen, want ik ben ook 55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 Nou, uh, we hebben het alweer over het parkeren gehad. Dat is uh, ja. een, een belangrijk punt. Ik heb straks uh, wethouder Verheij, dus ik zou zeggen... blijf luisteren in het tweede uur. Uh, wie weet komen jullie dicht tot elkaar. Oh, nee, maar dat komen we zeker. Oh. Ja hoor, nee, ze heeft al toezeggingen gedaan... die helemaal in de lijn zitten van wat wij willen. Nou, dat klinkt als een, uh, een mooi begin van het nieuwe seizoen. Dat komt goed. Dat komt goed. Gelukkig. Dankjewel. Ja, een hele ja. fijne zaterdag. Ga nog even genieten van ja. de zon. Ja, gaan we doen. Jij ook hè? Dankjewel. Welke no, heeft genieten? Daag. You by the ocean near the stand, we got our alcohol. Two shots <middels> and a beer was <middels> just enough to get us drunk. Walking down the shore, falling asleep to end this evening's talk. Young and wild and reckless, we were trying to change the world. But do men reserve it by... Do I mean reserve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 En ze uh, dus we komen weer richting Nederland. Maar um, ja, ten, uh, het is gelukt. Hij uh, komt uh, de 18e naar Zin, naar Brasserie Zin. En daar zijn we natuurlijk uh, geweldig trots op. Nou, ik zou uh, je gefeliciteerd dat dat uh, uh, gelukt is. Uh, en wat komt dan uh, allemaal doen? Uh, neemt hij ook wijn mee? Nou, ik heb de wijn al in huis. Uh, we, oh. hebben Melo, uh, we hebben de Melo, we hebben de P. Doc Rosé en de, en, de, en de Chardonnay van de, de familie al in huis.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 Dus uh, laat iedereen gewoon lekker doen wat hij zin in heeft. En dat uh, komt dan toevallig bij ons uh, heel goed uit. Want wij hebben er wel zin in. <laughs> nou, dat is een mooie zinspeling uh, Om daarbij door te gaan. Uh, nou, dat klinkt ontzettend leuk. En heel erg spannend. Uh, er komt er ook een, een speciaal menu uh, tijdens de Winter Pride. Ik uh, herinner me nou, nog uh, een, een lichtelijk chockerend drankmenu. Uh, uh, wat uh, zin bekend maakte op het terras van uh, Swazan Neuf.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 We zijn natuurlijk wel beroemd, maar zijn ze ook lekker. Ik heb nog iets geproefd. Met name de... Nee, dat moet je gauw eens komen doen, Roy. Met name de Melo vind ik van een hele goede kwaliteit. En de Rosé en de Chardonnay zijn instapwijnen. Maar het is zeker prettig geprijsd bij ons. Dus voor iedereen ook toegankelijk. En het is gewoon een lekker glas wijn. En het is een ontzettend leuk etiket wat op de fles staat. Want er staat natuurlijk ook het chateau op. Dus nou, ze hebben het fantastisch gedaan, vind ik.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 Fine. luistert naar Billy Ocean. Love really hurts without you. Dat is een hele mooie romantische titel. We krijgen helaas geen verbinding, uh, om ongetwijfeld technische reden... met Dico Baucus, de coördinator van de FitSight-test. Uh, maar ik heb begrepen dat mijn collega Jelmer Koper daar morgen uh, bij is. Maar je ja, bent nog geen 55-plus, uh, Jelmer. Nee, zeker niet. Ja, De vlaggevers mochten iets jonger zijn. Uh, oh, kreeg dat ik wel. Te horen.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 Dat klinkt heel spannend. Uh, ja. Raymond en Haafden, die gaat natuurlijk ook meedoen aan de die test. Die gaat meedoen ook, ja. ja oh, Oké, okay. ja. dus die komt in trainingspak. Ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, ik ben, ik ben ook heel benieuwd wat ik morgen ga zien. Dus, uh...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 Col cosca sonore di novità, oh bella piccinina, che passa ogni mattina, campestando lietà per la gente, cantifiando sempre allegramente, oh bella piccinina. Tanto birichina e diventi rossa rossa se qualcuno la perla. Door c'è la frate di bisbigliarti, palochio vindi frigliarti, salute se ne va. Quando tu sei sola al magazzino. E allo specchio provi un cappellino. Pensi sempre a quel giovanottino che ogni sera fuori ti aspetterà.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 En uh, ja, en als wij de reviews zien, ik heb afgelopen week weer een nieuwe uh, versie gezien van de, van de reviews van de mensen. Ja, en die vinden het geweldig vertoeven in Zandvoort. Ja, en uh, kunnen ze tot laat blijven? Kunnen ze ook in stand voor blijven eten? Of moeten ze om ja, vijf uur allemaal weer in de bus terug? Nee, nee, nee, nee, nee tot tien uur. Tot tien uur is avond. Tien uur gaat de laatste bus. Uh, als u uh, geboekt heeft in het Coréna Village, zou ik u ook besluiten om daar de avond uh, in te eten. Uh,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 Ja, nee, dat is logisch natuurlijk. En die moet ook weer terug. Dus die moet er een plaatsje, plaatsje uh, verzekerd zijn. Precies. Dus dat, alle... is even, dat is de, de logistiek. En...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 om niet vast te komen te staan uh, later op de dag. Ja, ja want het zandwoord is natuurlijk uh, uh, helemaal uh, vol uh, ja. met dit prachtige weer. Ja, en dan uh, op die hele mooie zomer... het uh, natuurlijk af en toe het geval dat uh, natuurlijk vast kwam te staan...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 Uh, en de haven blijft natuurlijk, de, die gaat dan uh, het hele jaar om. Dus daar gaan we gewoon, uh, ja we blijven mensen aan toe brengen en dan kunnen ze daar uh, koffie en gebak uh, nemen of een lunch. Uh, en we proberen om uh, samen met Zandvoort Marketing andere activiteiten te ontwikkelen. En ja, Zandvoort Goals Wild uh, heb je straks, nou, daar, daar gaan we mee, in, mee participeren. Oh, wat gaat de occorrendum doen met Zandvoort uh, Goals Wild? Nou, ik ben nu in uh, gesprek erover. Dus, ah. uh,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 helemaal goed. Ik uh, den, uh, kom graag langs. Oké. Okay. Vriendelijk bedankt voor uh, uw bijdrage. Een uh, fijne dag nog. I know at Live it right in love To Had to settle for a gold, the Klondike Gold Discovery, a storm burst, tide pools, recovery.